8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De zorgkosten hoeven niet te stijgen. Die kunnen zelfs omlaag, zegt zorgverzekeraar VGZ. En zeker vier populaire computerspellen overtreden de Nederlandse kansspelregels. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Het weer tot slot opnieuw veel zon vandaag bij 20 graden op de Wadden... en 23 tot lokaal zelfs 29 graden in de rest van het land. Aan de kust en bij het IJsselmeer is het door de wind wat koeler. Ook morgen in het weekend een vrij zonnig en droog, maar wel ietsje minder warm. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De ochtendspits uh, verloopt toch weer wat drukker dan gebruikelijk. Ruim 400 kilometer staat er nu. Er zijn ook een paar bijzonderheden. Uh, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar staat een kapotte vrachtwagen. De weg is nu even dicht tussen Voorthuis en Knopend Hoevelaken. Verkeer gaat zo lang via de vluchtstrook. In het zuiden op de A2 Belgische grens richting Eindhoven... een ongeluk met meerdere auto's. De weg is dicht tussen knopend Europaplein en Maastricht-Aken Airport. De vertraging is daar ruim een uur. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook rijden. Een kapotte vrachtwagen op de A27 van Breda naar Utrecht. Daardoor een half uur vertraging tussen knopend Gorkum en Lexmond. En nog een ongeluk tot slot op de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof ruim een half uur vertraging. De linker linkerrijschok is daar dicht.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 Kies ook voor efficiënter werken en ga naar Synthes.nl. Synthes, met een Griekse I, en dubbel S. Crowdfunding nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthes.nl. Ah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 Het is 6,5 en minuut over acht. Zorgverzekeraar VGZ verwacht dus dat de uitgaven voor de zorgverzekering... veel minder hard stijgen dan bijvoorbeeld de rekenmeesters van het Centraal Planbureau denken. Die verwachten een stijging van 20 procent. Maar daar is oud-minister van Volksgezondheid, Ab Klink... tegenwoordig directielid bij VGZ, het niet mee eens. Meneer Klink, goedemorgen. Een hele goede morgen. Waarom weet u het beter dan de rekenmeesters van het CPB? Nou, de rekenmeesters van CPB die maken raming op basis van de demografie, de bevolkingsontwikkeling, nieuwe technieken en dergelijke. Uh, die zeggen ook die stijging gaat optreden op het moment dat er geen beleid gevoerd wordt. En het beleid wat wij laten zien, en ik moet eigenlijk zeggen wat de ziekenhuizen laten zien... is dat uh, zij uh, uiteindelijk de groei van de zorgaanbod uh, weten af te buigen naar zelfs een vermindering van de zorg... Uh, en dat levert uiteindelijk gewoon toch uh, ja, een veel minder grote groei op dan de CPB-raam. Maar hoe dan? Hoe kan dat? Nou, we hebben aan de artsen gevraagd van... doen jullie ons alsjeblieft voor wat nou betere zorg is? En uh, dan gaan wij ook kijken wat dat met de kosten doet. En wat wij bijvoorbeeld bij Arifas, maar dat zien we ook bij andere ziekenhuizen... die meer complexe zorg doen, zoals Albert Schweitzer ziekenhuis en Westfries uh, gasthuis... wij zien dan terug dat de artsen ja, alle hun ervaringen inzetten... om bijvoorbeeld, nou dat geen voorbeeld noemen... Uh, je zet de meest ervaren artsen op de spoedhuisende hulp. Die heeft veel meer ogen natuurlijk voor wat echt risicovol is en wat niet. En die verwijst veel minder snel door binnen het ziekenhuis. Die kan een betere selectie we, uh, maken waardoor niet iedereen gelijk in een ziekenhuisbed komt te liggen. Ja, en daar heeft de patiënt natuurlijk ook wat baat bij, want aan overdiagnostiek die belastend is, daar heb je helemaal niks aan. En dat levert ook nog een keer, behalve betere zorg, ook veel lagere kosten op. Maar goed, dat is een voorbeeld, en dat, en dat lijkt me ook een duidelijk voorbeeld. Maar kan je dat dan op de hele zorg, want zorg is natuurlijk heel breed en, en er zitten allerlei aspecten in, kan je dat dan daar overal van toepassing laten zijn? Ja, we maken daar een agenda van. Althans, dat doen de artsen. Hebben minder, inmiddels honderden voorbeelden opgeleverd... die diezelfde combinatie kennen. Van betere zorg tegen lagere kosten. En dat kan inderdaad wel bijna over de hele linie. We doen dat nu ook met een uh, instelling voor verpleging en verzorging in het noorden van Holland. We doen het met GGZ-instellingen. Uh, en sommige ziekenhuizen die zijn iets verder dan andere omdat ze eerder begonnen zijn. En een daarvan is Rivas, waarover de volkskant overschrijft. Ja, want ja, die hebben er inderdaad een verhaal over. Um, kijk, ik, ik denk dan ook van, ja, de, de, de, de zorg, ja, het kan altijd goedkoper natuurlijk. Uh, maar wat doet dat met de kwaliteit? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag in dit verband. Nee, dat is voor ons de belangrijkste vraag. We gaan eigenlijk alleen deze dingen ondersteunen op het moment dat de kwaliteit verbetert, volgens de artsen. Dat bepalen wij niet, dat bepalen zij. Uh, en dat is wel het grote geheim van dit gebeuren. Verzekeraars zijn denk ik toch al lange tijd in de stand gestaan dat zij gingen bepalen en dicteren wat artsen moesten doen. Dat doen we dus niet, we geven ontzettend veel ruimte. Uh, je ziet dan wel de kosten er nogmaals naar beneden gaan, en die geven wij hopelijk terug in de vorm van een premiumverlaging. Dat gaan we echt wel doen als we die kosten naar beneden gaan. Um, maar die vrijheidsgraden die zijn wel heel belangrijk. En ik denk dat uh, dat ook een boodschap aan Den Haag is: van, geef nou de ruimte aan de ziekenhuizen en de GGZ-instellingen en aan ons... om dit voor te zetten en ga dat niet dicht te regelen. ik klink blijf even meeluisteren, want we gaan naar Wim Groot... die is hoogleraar Zorgeconomie, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft ook dat verhaal in de Volksland wel gelezen... maar nu ook meegeluisterd, meneer Groot. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit reëel, wat VGZ wil? Nou, ik denk zeker dat er wel ruimte is voor besparingen, en efficiëntieverbetering... het terugdringen van praktijkvariatie. In sommige delen van het land worden bepaalde verrichtingen veel vaker gedaan dan elders. Maar de vraag is, denk ik, hoe reëel het is om te verwachten... dat daarmee echt de groei van de uitgaven veel lager zou kunnen zijn. Uh, de, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft duidelijk aangegeven... dat ze willen dat er 3,5 per jaar komt En het liefst nog wel voor elk ziekenhuis uh, dat met 3,5 mag groeien. En de ervaring uit het verleden leert dat als de ziekenhuizen zeggen... we willen meer en de zorgverzekeraars zeggen het kan wel wat minder... dat het altijd meer wordt. Uh, want in die onderhandeling tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars... zijn de zorgverzekeraars de onderliggende partij en dicteert toch vaak het ziekenhuis wat er uh, moet gebeuren. Ja, maar goed, u zegt ook wel, het kan best wel efficiënter. Wat, wat klinkt dus ook uh, aan. Nou, ik geef het voorbeeld van de spoedeisende hulp bijvoorbeeld. Zeker, ja, ja nee. op onderdelen kan dat zeker. is dat zeker het geval. Ik denk dat je wel moet afvragen hoeveel daar nou in totaal mee bespaard kan worden. Uh, het zijn toch vaak uh, besparingen op, op, op elektieve zorg... Hè, uh, uh, die vaak niet zo gecompliceerd ge ge ge is, die ook vaak dus ook niet zo kostbaar zijn. En daar staan natuurlijk ook wel andere ontwikkelingen tegenover... die ertoe leiden dat de kosten van de zorg de komende jaren uh, flink omhoog zullen gaan. Uh, vergrijzing. Vergrijzing, ja. Ja. Uh, daar, daar zullen we toch in de komende jaren uh, veel meer mee te maken krijgen nu. Hè, die grote geboortecohorten van na de Tweede Wereldoorlog op een leeftijd komen. Dat ze uh, meer zorg uh, gaan gebruiken. Um, en dat zal toch uiteindelijk, uh, naast bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt... en dat, het, dat je een hogere salarissen moet bieden om personeel te interesseren voor een baan in de zorg... ertoe leiden dat die kosten uh, flink zullen gaan oplopen. Dank u wel. Uh, meneer Groot, nog terug even naar Ab Klink van, uh, van VGZ. Meneer Klink, reageer eens op wat Groot uh, allemaal inbrengt. Ja, dat, ik, dat is inderdaad wel een klassiek patroon wat hij schetst... dat de verzekeraars de onderliggende partij waren. Maar op het moment dat je gaat samenwerken, dat doen wij nu met elf ziekenhuizen... ook grote, ook degenen die hoogcomplexe zorg bieden... zien we uh, uh, de afgelopen jaren een reële daling van het aantal behandelingen. En dat gaat op 10, 15, 20 procent toe. En ik ben het de meneer Groot eens, die demografie is er... Uh, ...medicijnen worden overduurder. Ik denk zeker dat de loonkosten zullen gaan toenemen... ...maar daar staat tegenover dat de productiviteit van ziekenhuizen toeneemt... ...en vooral dat je met veel minder zorg toe kunt ...om een nog betere kwaliteit te behalen. Ja. En dat heeft ook uh, op korte termijn... ...de eerste komende 6, 7 jaar... ...denk ik dat het zeker een enorm kostendempend effect kan hebben... ...als alle artsen dat Ja, maar en dan kan ik van overtuigd. Sterker nog, we zien dat gebeuren in de ziekenhuizen... ...waar de volkshand vanmorgen... Uh, het verhaal over want Maar Groot haalt terecht ook aan dat er natuurlijk ook ziekenhuizen zijn... die aangeven dat ze niet rondkomen met het geld dat ze nu hebben... en, en er dus gewoon geld bij willen hebben. Ja, dan zou ik zeggen, neem een voorbeeld aan de collega ziekenhuizen... die laten zien dat het kan. En adopteer diezelfde uh, strategie, diezelfde aanpak. En je zult zien, want het ene het ziekenhuis... verreelt echt niet zoveel van het andere. En we hebben ziekenhuizen, zowel uh, regionale ziekenhuizen... als ziekenhuizen die meer, uh, de meer ingewikkelde zorg... Uh, aanbieden. Die hebben we uh, ook in dat netwerk zitten en die laten zien dat het kan. Dank voor uw reactie. Abklink was dat. Hij is uh, directielid van Zorgverzekeraar VGZ. U hoorde ook Wim Groot, de zorgeconoom. Uh, dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Bedrijven steken steeds minder geld in de gaswinning in de Noordzee, schrijft het AD. In drie jaar tijd kelderde het bedrag dat ze investeerden in de zoektocht naar gas in de zeebodem met ruim 70 procent. Dat komt volgens staatsbedrijf EBN omdat de gasprijs momenteel laag is. Dat maakt het voor bedrijven onaantrekkelijk om veel geld te steken in onzekere avonturen op zee. Veel bedrijven zijn nog niet klaar voor de invoering van de nieuwe Europese privacyregels... die vanaf 25 mei ingaan, schrijft NRC. De nieuwe regels gelden voor iedereen, van multinational tot zzp'er. Ze moeten er bijvoorbeeld registers bijgehouden worden over gegevens die ze verwerken. Maar ruim de helft heeft de zaken nog niet op orde. Wie de regels overtreedt, maakt kans op boetes die kunnen oplopen tot wel 20 miljoen euro. Woningcorporaties krijgen vanaf volgend jaar te maken met lastenverzwaringen van ongeveer een miljard per jaar. En daardoor kunnen er tienduizenden huizen minder gebouwd of gerenoveerd worden dan gepland, schrijft de Telegraaf. Het gaat om lastenverzwaringen als gevolg van een Europese richtlijn tegen belastingontwijking... maar ook de WOZ en de vennootschapsbelasting stijgen. Volgens de koepel van woningcorporaties kunnen daardoor 67.000 nieuwbouwhuizen minder gebouwd worden... of 100.000 huizen minder duurzaam gerenoveerd worden. Het in de lucht houden van Belgische F-16's is moeilijker en duurder dan gedacht, schrijven Belgische media. In België ontstond onlangs discussie, omdat uit een rapport bleek dat de F-16's mogelijk langer meekonden, Maar de Amerikaanse luchtmacht, die verantwoordelijk is voor het F-16-programma, zegt nu dat dat niet zo is. De variant van de F-16 die België gebruikt is al een tijd uit de roulatie in de VS. En onderdelen zijn steeds moeilijker verkrijgbaar. En medewerkers van een bank in Australië hebben kosten in rekening gebracht... voor financiële adviezen aan overleden klanten, schrijft de Sydney Morning Herald. De kosten werden soms wel tot tien jaar na de dood van de klant doorberekend. En daardoor kreeg één medewerker bijvoorbeeld jarenlang 40 euro per maand... op zijn rekening bijgeschreven. De Australische bankmedewerkers kwamen er met een waarschuwing vanaf. Dan gaan we daar... Uh... Het weer uh, verkeer denk ik? Ja, precies. Ja, ja. Ik zit even op het orkest, wacht eigenlijk tot hier uh, komen. Maar. Uh. Ik hoor ze niet. Jij? Nee. Ik oh. zit in de kantine waarschijnlijk. Denk, uh, neem een ATV-dagje. Ik vind het prima. Situatie op de weg dan, Jolanda van der Velde. Waar staan ze stil? Wel, vooral in het midden en het zuiden van het land is toch een behoorlijk uh, drukke ochtendspits. Uh, meer files dan uh, normaal op een donderdag. En ook enkele bijzonderheden. Veel vertraging in het zuiden op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Een ongeluk met meerdere auto's. Tussen knopen de Europaplein en Maastricht Aken Airport 7 kilometer. Meer dan een uur vertraging. De weg is daar dicht. Je kan er alleen maar via de vlucht ook langs. En dat gaat toch zeker drie kwartier duren, denkt Rijkswaterstaat. Een half uur extra op de A28 Groningen richting Zwolle... bij de Avenue leuzen. Daar is de linkerreis ook dicht en meer dan een uur vertraging op de A58 Tilburg richting Breda... tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Ook daar is de linkerreishok dicht. Hij vertelt wat je moet weten, maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. 16,5 minuut over 8 is het. Het klimaatakkoord dat dreigt waardeloos te worden... als er niet massaal geïnvesteerd wordt in personeel... voor de groene energiesectoren. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad, de SER... in een advies dat vandaag wordt gepresenteerd aan het kabinet. En de voorzitter van de SER, Mariette Hamer, vertelt wat er moet gebeuren. Nou, er moet heel erg veel gebeuren. De ambities van het kabinet zijn heel groot. Ze willen veel investeren in die klimaatverandering. Maar er moet ook echt geïnvesteerd worden in de werkgelegenheid voor de mensen. Er moeten mensen opgeleid. Er moeten mensen naar andere banen geholpen uh, worden. We moeten heel goed kijken wat voor werk uh, is er en wie past daarbij. Snelle opleidingen. In de regio's met elkaar aan de slag, in de sectoren met elkaar aan de slag. En ook heel belangrijk, echt in dat klimaatakkoord een paragraaf over de werkgelegenheid. In Nijmegen worden vluchtelingen uit Syrië die een verblijfstatus hebben... en ook mensen die zich laten omscholen, opgeleid tot elektricien of installateur. Kijk, hier zie je een paneeltje. We hebben een zonnepaneel aangesloten. Je ziet dat hij hier een negatief getal aangeeft, dus hij wekt energie op. Dat is belangrijk bij een paneel, je moet altijd in de zon liggen. Nooit schaduw erop laten vallen. Het is wel mooi weer, hè? Het is ideaal weer om een zonnepaneel te testen, ja. ja. Gaat deze meneer over een paar jaar het dak op? Deze meneer gaat straks het dak op. Of misschien al eerder? Ik denk dat hij zijn eigen bedrijf wil beginnen. Ja, dat is mijn droom. Met eigen bedrijf beginnen. En niet alleen in Nederland werken. In het midden oosten ook Dubai, Kuwait, Qatar. Want daar zijn echt veel zonnepanelen. Veel zon. En daar werkt beneden werkt top. Oh, ja, nou, dan kunt u bakken met geld verdienen, want dit is de toekomst, hè? Ja, mijn droom is uh, groot, niet een uh, kleine droom. Oh, nee. ja. ik hoor het, ja. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Syrië. We leren de jongens de basishandelingen aan voor de elektrotechniek. zodat ze uh, in een bedrijf mee kunnen lopen. Michael Goot, nu lent. U bent van opleidingsbedrijf IW. Er komen enorm veel ontwikkelingen aan op het gebied van duurzame energie. Dus de hoeveelheid werk neemt in de komende jaren enorm toe. En we zien dat er op dit moment al te weinig vakmensen zijn. Er zijn er misschien wel tienduizenden nodig straks. Ja, zeker. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. En wat moeten die allemaal doen? Behalve die zonnepanelen op het dak leggen. Um, dat is één facet van duurzame energie. Inderdaad uh, het uh, aansluiten, uh, het opleveren aan klanten. Maar die installaties moeten ook worden ontworpen, getekend. Uh, er moet worden gecalculeerd, er uh, moet worden verkocht. En ook in die lagen in de sector hebben we mensen nodig. En zonne-energie is uh, slechts één voorbeeld. Uh, er zijn ook andere duurzame oplossingen als uh, warmtepompsystemen. Uh, LED-verlichting. Er zijn nog heel veel installaties die moeten worden omgebouwd... van traditionele verlichting naar LED. Daar hebben we allemaal mensen voor nodig. Windmolens? Absoluut, ja. ja. Er zijn zelfs experimenten met uh, kleine windmolens... die al echt gewoon in woonwijken geplaatst kunnen worden. Uh, Daar komt er allemaal aan. Waar vind je die mensen hè, die dat werk moeten gaan doen? Syrische vluchtelingen, hoorde ik. Bijvoorbeeld, ja. We merken dat er nu een behoorlijke groep met statushouders in ons land is. Die mogen dus hier blijven. Klopt, die mogen hier blijven en met verschillende achtergronden. En sommige van hun hebben uh, of affiniteit met techniek of zelfs al enorme ervaring met techniek. En er zijn zij-instromers. Dus die komen uit een hele andere tak van sport. In de huidige groep uh, is er ook iemand bij die heeft jarenlang gewerkt als verzekeringsagent. Goedemorgen. Ik kom uit de bankenverzekeringswereld. verzekeringswereld, ja. Nou ja, mijn baan uh, ben ik kwijtgeraakt, zoals zoveel in zoals de bankensector. Vele, ja, toen kreeg ik de kans om uh, deel te nemen aan het project. En wat gaat u nou straks doen? Ik hoop uh, dan aan de gang te gaan in uh, installatietechniek. Uh, en heeft u het een beetje in de vingers? Uh, volgens anderen wel, ja. Ik ben zelf wel vrij handig en uh, ik heb al twee rechterhanden. Dat scheelt, hè, twee rechterhanden. Twee rechterhanden heb je wel nodig ja, in het vak, ja. Gaat u straks uh, zonnepanelen plaatsen? Of, uh... Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in duurzame energie. Dus uh, het zou wel fijn zijn als dat kan. Ja. En hier ben ik op de Radboud Universiteit. En hier wordt uh, druk gesleuteld aan de verlichting. Joris, wil je even die trap afkomen? Jo. Jij hebt op die opleiding gezeten, hè? waar ik net geweest ben. Ja, zeker. Ik heb, uh, op de streekweg heb ik een uh, cursus gevolgd. Dat was uh, beginnend elektricien eigenlijk. Ja, en uh, wat doe je nu al maanden hier op deze universiteit? Uh, we zijn heel erg druk bezig met het verduurzamen van uh, de verlichting. Zo hebben we TL-armaturen vervangen door uh, LED-armaturen. Ja. Die zijn veel zuiniger en uh, geven ook veel mooier licht... En je hebt er al duizend vervangen? Meer dan duizend. En je moet er nog een paar duizend? Oh ja, zeker. Het werk houdt hier niet op. De hele universiteit mag uh, helemaal groen worden. Verslag van Jeroen Schutteijzer. Op dit moment zijn de arbeidskrachten in de installatiesector al niet aan te slepen. De grote bedrijven die hebben daar stuk voor stuk honderden vacatures. Technisch dienstverlener Kuipers is zo'n bedrijf. Er zijn ruim duizend werknemers in dienst. Maar toch staan er ook nog meer dan honderd vacatures open. En ze zoeken daar engineers en ontwerpers. Maar ook in de montage en de uitvoering is er niet genoeg personeel. Aukje Kuipers is daar de directeur. Mevrouw Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Ook zakenvrouw van het jaar, he, trouwens. Ja, dat klopt. Gefeliciteerd ja. nog daarmee. Zijn, we worden net uh, Syrische vluchtelingen. Die worden omgeschoold en opgeleid tot elektricien of installateur. Zou dat voor u ook een uitkomst bieden? Ja, zeker. We hebben ook actueel op dit moment een Syriër uh, een dienst. Een technisch tekenaar bij onze beveiligingsafdeling. En, en doet u ook, ook nog aan omscholing van het eigen personeel bijvoorbeeld? Nou, omscholing, dat, dat klinkt altijd radicaal. Dat hoeven wij niet te doen. Want we hebben afgelopen jaren behoorlijk veel geïnvesteerd... überhaupt in opleiding en scholing. Dus we zijn, uh, dat zijn we wel echt jaren al aan het doen... Ook om en mensen binnenboord de... te houden natuurlijk. Juist, om juist, mensen binnenboord te houden. Ze dus persoonlijk te ontwikkelen. Want uh, aan de ene kant hebben we natuurlijk heel veel technische kennis en vakmensen nodig, zoals net ook al te horen was. Uh, onder andere systeemarchitecten, dus mensen die van tevoren het hele systeem al uitdenken, ontwerpen. Energieadviseurs, BIM-modelleurs. Uh, en daar zijn we zwaar op ingezet de afgelopen jaren. Maar goed, de toekomst is digitaal, uh, integraal en energieneutraal. En daar hebben we gewoon heel veel mensen voor nodig in zijn algemeenheid. Ja. Nou wordt er vanuit de sector ook wel eens gemopperd op het onderwijs, hè. Dat euh, nou ja, dat de, de, de jongeren die van die scholen komen, dat die eigenlijk al achterlopen bij de laatste ontwikkelingen, klopt dat? Ja, dat klopt deels ook wel. Alleen mopperen, daar lossen we het probleem niet meer op. Dus we hebben als bedrijf ook gezegd van, we moeten actief deelnemen aan de opleidingsinhoud Dus we leveren bijvoorbeeld vijf tot acht leraren per jaar en dat kan een gastles zijn, maar dat kan ook echt vakinhoudelijk mee bepalen wat er in de lessen gegeven wordt. En wij vinden het ook belangrijk dat we stageplekken aanbieden, zodat de leerlingen gewoon in het vak, in het veld het vak leren. En dat doen we heel actief. 50 tot 60 jongeren lopen er iedere dag rond bij ons. Dus je wel een verantwoordelijkheid als bedrijf om dat uh, ook ruimte te geven voor de kennisopbouw. Dus wat u betreft is die samenwerking, die is er wel tussen bedrijfsleven en onderwijs. En, en uh, wordt, dat dus, uh, nou ja, wordt dat dus ook goed in de gaten gehouden dat u ook, ook inderdaad docenten levert bijvoorbeeld? Ja, hij is er wel, maar hij is wel nog te versnipperd. Uh, dus uh, er zijn bedrijven die daar heel actief in zijn, zoals wij. En er zijn er ook een paar die dat niet zijn, maar dat komt ook omdat ze daar gewoon geen tijd voor hebben. Die moeten gewoon werk doen. Dus het is wel noodzakelijk dat we met brancheverenigingen vanuit verschillende hoeken goed gaan samenwerken met die opleidingsinstituten en bedrijfsleven. Dat, dat mag wel intensiever worden, zeker gezien de opgave die er ligt. Maar het is niet dat er helemaal niks gebeurt. Er zijn echt wel hele mooie voorbeelden, maar het moet collectiever opgepakt worden. Nee, nou, ja, intussen neemt het aantal vacatures maar toe, hè. Vacatures dat openstaat ja. nog steeds, terwijl ja de grote klap moet nog komen. Dus als we die hele transitie gaan meemaken naar energie uh, Energie-neutraal en uh, zonder collectoren en, en windmolens en noem het allemaal maar op. Uh, maakt u zich zorgen? Nou, je zorgt niet. Het is, een hele, het is wel een hele opgave. En het is ook een behoorlijke uitdaging. Alleen, ja goed, we weten dat het eraan komt. Dus dan moeten we onszelf ook nu gaan verenigen. En gaan zorgen dat we inderdaad uh, mensen uh, vanuit statushoudersrol... Uh, in het gewone werkveld krijgen, 50-plussers weer aan de aangang, jongeren. He, dat, er zijn heel veel mensen die ook heel graag willen werken... maar ook niet altijd weten hoe ze daar dan weer moeten komen. He, dus we zullen dat uh, ja, gewoon goed en slim samen ja. moeten oppakken. Want u ziet ook die politici natuurlijk uh, voortdurend uh, die, die, die doelstellingen roepen... Hè, met betrekking tot het klimaatakkoord en dat soort zaken. Denkt u dan ook wel eens, ja, allemaal leuk en aardig... maar dat, dat gaan we niet eens halen als we niet genoeg personeel hebben? Nou kijk, ik denk, ik denk wel serieus dat het haalbaar is als je gewoon echt met z'n allen de schouders eronder zet en niet gaat zitten wachten. Uh, nu moeten we gewoon echt uh, collectief aan de gang. En dat uh, is in Nederland nog wel eens lastig en dan gaat iedereen toch een beetje achterover hangen. Maar we moeten nou gewoon aan de bak met z'n allen. En het is ook hartstikke leuk, hè? je hoorde het net ook in het item: iedereen vindt het echt leuk om nieuwe dingen te leren en om aan de gang te gaan en uh, vanuit uh, met andere mensen samen te werken dan je gewend bent. Dat geeft gewoon heel veel creativiteit en veel plezier. Ja, Zijn, worden er al transferbedragen betaald tussen de verschillende technische dienstverleners? Dat ze bij de nou, poort staan, uw mensen op te wachten en, en ze graag in willen laten. Wel een mooie rijf. term. <gül> wel een mooie term, inderdaad. Uh, nou, er wordt wel heel veel gekeken naar technische mensen in technische bedrijven. En dat is eigenlijk uh, ja, voor mij een oproep ook aan de branche en uh, iedereen in Nederland: ga ja, niet slimme mensen bij elkaar weghalen, want dat is niet zo handig. Nee. We hebben elkaar allemaal heel hard nodig. En uh, we zoeken nog veel meer extra mensen. Dus ja, uh, ja laat iedereen vooral doen waar hij goed in is. En uh, meer mensen erbij. Dank voor uw reactie. Aukje Kuipers van het uh, gelijknamige bedrijf... de technisch dienstverlener Kuipers. So, your hands. Feel the beat as you start to dance.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 het te gevaarlijk om de kinderen op te halen, maar volgens Kalf is dat onaanvaardbaar en in strijd met vertragen. De weersverwachtingen dan bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco zet altijd krullen bij mooie weerdagen. Eh, vandaag een hele dikke. Ja, zeker. Vandaag een hele dikke, want de temperatuur ligt erg hoog. Het wordt uh, 24 graden in Noord-Holland... tot 28, misschien wel 29 graden in het zuidoosten van het land. En we doen dat met heel veel zon. Er zijn wat sluierwolken hier en daar, maar er schijnt de zon gewoon doorheen. En we doen dat ook met een uh, maar zwakke, hooguitmatige wind... uit het oosten tot zuidoosten. Dat betekent, omdat die wind zo zwak is... en de temperatuurverschillen tussen land en zee zo groot zijn... dat de kans op zeewind vanmiddag wel aanwezig is op de westelijke stranden. En als, dat, uh, uh, als die zeewind opsteekt ja, dan gaat de temperatuur daar wel flink omlaag. Maar goed, de zon blijft volop schijnen. Dus het is misschien wel eventjes weer wat frisser vanmiddag op de stranden. Maar met die zon blijft het ook daar gewoon prachtig weer. En wat voor weer wordt het de komende dagen? Ja, eigenlijk houden we dat zonnige weer sowieso vast. Het is wel zo dat de wind langzaam wat begint te draaien. Morgen een zwakke wind uiteindelijk uit de noord- tot noordwestelijke richting. En dat betekent ook dat die wat koelere lucht van zee... langzaam wat verder het land in komt. Het wordt morgen 21 graden in Noord-Holland. In het zuidoosten gewoon nog 27 graden. En zaterdag is de wind wat sterker. En dat houden we, dan houden we het op 18 graden in het noorden... en 22 of 23 in het zuiden van het land. Maar beide dagen hebben dus nog steeds volop zonneschijn... amper een wolkje aan de lucht. Dus van neerslag hoeven we voorlopig nog niet. Te verwachten. Marco Verhoef, dankjewel. Jolanda van der Velde, nu met verkeersinformatie. Het is een uh, drukke donderdagochtendspits. 100 uh, files met bijna 500 kilometer. Ook uh, enkele ongelukken die aardig wat vertraging opleveren. Vooral in het zuiden, de A2 België richting Eindhoven. Daar is de weg dicht bij Maastricht Aken Airport na een ongeluk met meer, meerdere auto's. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Meer dan een uur vertraging inmiddels. Verkeer kan beter omrijden daar via Heerden. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 7 kilometer met 20 minuten vertraging... daar staat een kapotte vrachtwagen, de rechte reishok is dicht. Een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Drie kwartier vertraging tussen de wijk en dan de rechte reishok is er dicht. En ook een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen Os en Raafstein 40 minuten vertraging. De weg is daar dicht, je kan er alleen maar via de vluchtstrook. Er was een ongeluk op de A58 Eindhoven richting Breda...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 Het is uh, bijna zeven minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks op deze zender vanaf half tien. Spraakmakers. Karel johan de Zwart presenteert... Goedemorgen, goedemorgen, Jurgen. Ja, en uh, standpunt.nl, wat is ja, de stelling? Uh, dat gaat over die Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië en Irak. Hè. Die moeten daaruit worden gehaald. Uh, niets doen is onacceptabel. En in strijd met het kinderrechtenverdrag... zei uh, de kinderombudsman uh, Kalverboer, ook bij jullie al. Nederland moet alles doen wat in zijn macht ligt om deze kinderen terug te halen. Minister Grapperhaus zei daarover in januari nog... dat Nederland kinderen van jihadgangers niet zal terughalen naar ons land. Want ja, het is daar gewoon te onveilig. En dat ouders zich met hun kinderen bij de ambassade kunnen melden. En dan wel hulp krijgen. De stelling is vanochtend... Nederland moet moet kinderen van jihadgangers terughalen. 0800-1101 of stemmen kan via standpunt.nl. We gaan naar Down Under. Afgelopen jaren werd het Great Barrier Reef getroffen... door massale verbleking. Van grote delen van het rif is niks meer over. En nu blijkt dat het eigenlijk nog erger gesteld is met dat rif dan gedacht. Uit een nieuwe studie blijkt dat het oceaanwater in 2016 zo warm was... dat een deel van dat koraal is doodgekookt. Contact met onze correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, wat is er aan de hand? ja tot nu toe werd eigenlijk aangenomen dat de koralen om het leven waren gekomen door uithongering uh, in een koraal leven algen die algen die zorgen voor het voedsel voor het koraal en geven het ook zijn kleur. Maar als het water te warm wordt dan stoot dat koraal die algen af en daardoor raakt het niet alleen zijn kleur kwijt, vandaar die verbleking, maar raakt het ook uh, ja, zijn maatje kwijt die voor het eten regelt. En het idee was dan ook dat die koralen omkwamen omdat het te lang duurde voordat die algen weer terugkeerden. Maar wat nu blijkt is dat de koralen veel sneller zijn overleden dan je zou verwachten op basis van uh, zeg maar even een normale verbleking. Het oceaanwater was in 2016 echt enorm warm, op sommige plekken meer dan 12 graden warmer dan normaal en dat betekent dat het water uh, in het noorden van Australië... bijvoorbeeld 37 graden moet zijn geweest. En dat was zo warm ja, dat de koralen daaraan bezweken... Uh, die werden doodgekookt. Hoe zijn de onderzoekers daarachter gekomen? Ja, uh, het is onderdeel van een grotere studie... naar de gevolgen van massaverblekingen uh, voor het RIF... Uh, aan het begin van de verblekingen in 2016 is het RIF onderzocht en negen maanden later nog een keertje. Die onderzoekers die vlogen eigenlijk over grote delen van de 2200 kilometer. Ze doken ook op allerlei plekken om onderwater de schade op te nemen. En ze probeerden eigenlijk om zoveel mogelijk van de 3800 individuele riffen te inspecteren. En een van de dingen die ze daarbij ontdekten is dat het RIF echt fundamenteel is veranderd door die massaverbleking. Een beperkt aantal koraalsoorten blijkt de temperatuurschommelingen vrij goed te hebben doorstaan, maar voor andere koraalsoorten uh, is het gewoon te uh, lastig. Die zijn massaal verdwenen en met name hertshoornkoraal is getroffen. En ja, misschien dat de naam een belletje doet rinkelen. Hertshoorn. Het lijkt een beetje op een gewei van een hert, hè, met allerlei takken en vertakkingen. Uh, en ja, al die gaten uh, en plekken uh, in tussen dat tussen dat gewei, die bieden een uitstekende plek voor vissen om te schuilen tegen uh, andere vissen die het op ze hebben voorzien. Uh, nou, op de plekken die er het ergst aan toe zijn... is 90% van dat koraal verdwenen. En dat betekent dus niet alleen een dramatische verandering van het rif zelf... maar ook voor het leven dat zich op die individuele plekken afspeelt. En wat betekent dit slechte nieuws nou? Is het rift nog te redden of, of moeten we het Great Barrier Reef gewoon opgeven intussen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Het is uh, niet gezegd dat die hele 2200 kilometer van het rif zal worden aangetast. Er zullen vast wel pockets zijn, uh, plekken zijn die niet worden aangetast. Maar dat neemt niet weg dat het noordelijke deel inmiddels serieus bedreigd wordt. Een derde van het koraal is daar al gestorven. Er zijn nog altijd mooie plekken te vinden daar... maar het rift dat we een paar jaar geleden kenden... Ja, dat is er gewoon niet meer. En of het ons lukt om het Great Barrier Reef... Um, ja, eigenlijk om het Great Barrier Reef een kans te geven om zich te herstellen... Ja, dat hangt helemaal af van uh, de uitstoot. Lukt het ons om die onder controle te krijgen? De verwachting is dat zelfs als het ons lukt... om de klimaatafspraken uit Parijs na te komen... we 90% van al het koraal in de wereld gaan verliezen... Maar omdat de temperatuur zich dan stabiliseert halverwege deze eeuw, zou het zich in de decennia daarna kunnen herstellen. Nou ja, gaan we over die klimaatdoelstellingen heen? Ja, dan is het maar afwachten wat er overblijft van het Great Barrier Reef. Correspondent Robert Portier was dat vanuit Sydney, Australië. NOS Radio 1 Journal. 19 minuten voor 9. Een van de veronderstelde kopstukken uit de Amsterdamse onderwereld... hoort vandaag van de rechtbank of die wordt veroordeeld voor een liquidatiepoging. Belangrijke uitspraak, want een deel van het bewijs... komt uit miljoenen versleutelde berichten die de politie in beslag heeft genomen. Met die berichten hoopt de politie tientallen verdachten veroordeeld te krijgen. Vandaag moet dus blijken of dat bewijsmateriaal mag worden gebruikt in de zaak. Contact met justitieredacteur Remco Andriga, die die zaak volgt. Remco, eerst eens even over die verdachten. Wat is dat voor iemand? Nouval F heet hij, een Marokkaanse Amsterdammer... die al op jonge leeftijd in de criminaliteit is beland... en uh, ja, gaandeweg is opgeklommen tot een grote speler... in de Nederlandse cocaïnehandel. Althans, dat is wat de politie vermoedt. Uh, hij zou een van de mensen zijn die een groep vissers op Urk heeft ingezet... om kook van zee te halen. Uh, containerschepen uit Zuid-Amerika gooiden hier voor de kust drugs overboord... en die bleken te worden opgepikt door Urker vissers. Uh, Nauwval F die zou contacten hebben met grote internationale... Nationale drugshandelaren. En hij zat de laatste tijd zelf ook uh, verscholen in het buitenland. Uh, de zaak waar vandaag uitspraak in wordt gedaan... die gaat overigens niet om drugshandel. Uh, die gaat om het organiseren van een liquidatie. Een liquidatie in Diemen drie jaar geleden. Uh, die uiteindelijk uh, maar net mislukte. Uh, zelf ontkent hij alles. Maar volgens justitie zit nauwval f achter deze liquidatiepoging. En als we zegt, een deel van het bewijs komt dus uit al die geheime berichten... die de politie twee jaar geleden in beslag nam. Wat zijn dat voor berichten? Uh, dat zijn berichten die je alleen kunt sturen en lezen met speciale telefoons. Uh, veel criminelen hebben die telefoons de afgelopen jaren gebruikt... om versleuteld met elkaar te communiceren. Daarmee dachten ze buiten, buiten het zicht van de politie te blijven. Uh, wat ze ook bleven, tot de politie een aantal van die telefoons wist te kraken. En in Canada een server in beslag nam... waardoor in één klap miljoenen berichten toegankelijk werden voor de politie. Uh, waaronder dus ook uh, berichten over uh, drugshandel, liquidaties... en uh, en andere zware criminaliteit. Uh, de politie die, ja, die noemde dat een goudmijn, uh, want ja, het bleek dat sommige criminelen... behoorlijk open communiceerden via die telefoons. Uh, tussen bijvoorbeeld de opdrachtgevers en de uitvoerders van liquidaties... werd uh, uitgebreid heen en weer gemaild. En die gesprekken zijn ja, nu dus allemaal in handen van de politie. Uh, dat zorgt echt al uh, voor een, een tijd uh, voor behoorlijk wat onrust uh, in het criminele milieu... De zaak waar vandaag uitspraak in wordt gedaan, is ook deels gebaseerd op die berichten van die server in Canada. En volgens het Openbaar Ministerie, Openbaar Ministerie was het nouval F die organiseerde dat iemand uit de weg werd geruimd. En hij was het ook die volgens het OM ja, heel boos reageerde toen bleek dat die liquidatie was mislukt. En belangrijk aan deze zaak is dus of die berichten of dat als bewijs mag dienen? Ja, want het is voor het eerst dat een rechtbank zal moeten oordelen... of de berichten van die server als, be als bewijs gebruikt mogen worden. Dat is echt een belangrijk moment. Want je ziet inmiddels dat die berichten in tal van zaken opduiken. Vorige week nog waren er weer aanhoudingen voor een liquidatie van vier jaar terug... dankzij ontsleutelde berichten. En er lopen inmiddels ja, meerdere strafzaken... die soms helemaal gebaseerd zijn op die data uit Canada. En het OM verwacht echt tientallen zaken te kunnen oplossen dankzij die berichten... Uh, maar ja, de grote vraag is of die rechtmatig zijn verkregen... en of de politie uh, ja, daar wel in een uh, goede en eerlijke manier in heeft gezocht. Nou, advocaten die denken van niet. Uh, die zeggen, ja, de politie gebruikt een, een sleepnetmethode... in plaats van dat je een verdachte hebt... en dan gaat zoeken naar, naar berichten van, van die verdachte, wordt er volgens die advocaten nu in de berichten gezocht naar verdachten. Nou, dat is zeg maar een werkwijze andersom... Ze zeggen we kunnen niet controleren hoe er is gezocht. Welke zoektermen er zijn gebruikt. Ook welke berichten er zijn weggelaten. Ja, en die zijn volgens de advocatuur natuurlijk heel belangrijk. Om, uh, om ook de context uh, waarin die uh, berichten zijn verstuurd uh, uh, te kunnen weten. Remco Andringa, NOS-justitieredacteur over de zaak tegen Noffel. Want zo wordt hij dan in die kringen genoemd. Dan nu nog wat opvallende zaken uit andere media. <middels> Ja, illusionist David Copperfield moest gisteren... voor een Amerikaanse juryrechtbank verschijnen... vanwege een verdwijntruc in 2013. Bij een van zijn shows eindigde hij zoals altijd met een verdwijntruc... waarbij 13 toeschouwers van het podium werden gegogeld... schrijven Amerikaanse media. Die zijn nog steeds niet teruggevonden. Nou, luister maar. Dit keer raakte daarbij namelijk iemand gewond. De man liep naar eigen zeggen een botbreuk en hersenbeschadiging op... en klaagde Copperfield aan. Het betekende dat Copperfield in de rechtzaal zou gisteren... Zijn Moest onthullen. Dit is hoe het werkt. De toeschouwers werden bij een spiegelwand van het podium geleid en keerden daarna via de krochten van het theater weer terug de zaal in. Maar daar lag volgens die man troep waardoor die viel. De Britse toerist zegt dat hij daardoor blijvende hersenschade heeft en 300.000 euro aan ziekenhuisrekeningen. Mm. Bij de zender WJLA, een bijzonder verhaal van twee Amerikanen... die 50 jaar geleden bij elkaar op school zaten. Echt met elkaar praten deden ze niet. Tot een van hen vorig jaar een mailtje stuurde naar zijn oude klasgenoten. Hij had namelijk een nieuwe nier nodig... omdat hij in Zuid-Afrika verkeerd was behandeld. Zijn klasgenoot, die hij dus 50 jaar niet had gezien... besloot een van zijn nieren aan hem af te staan. Beide mannen zijn onlangs geopereerd en maken het ook goed. Met deze temperaturen vandaag willen veel mensen niets liever dan in het water springen. Maar wees gewaarschuwd, het water is nog ijskoud. Aan het Wilhelmina-kanaal is het maar 9 graden. En een verslaggever van Omroep Zeeland moest deze kinderen overtuigen het water in te springen. En daar had vooral hij zelf heel veel plezier van. Hoe is het water? Koud! <lacht> ja, je nou, nu moeten jullie ook, hè. dat heb je beloofd. Even oh. kijken, daar gaat nummer 2. Ik vind dit echt heel erg. <lacht> oh hoe is water? De indruk had ik al een beetje. Oké. Okay. Uh, overigens waarschuwt de reddingsbrigade voor het koude water, want binnen een minuut kunnen je handen al niet meer uh, dat je die niet meer kan gebruiken. Zijn woordvoerder ook gisteren bij RTV Noord. En je hoofd niet onder water doen. En de hoofd niet, niet hebben we het ook over gehad, ja. <laughs> uh, tot slot: een Brits waterbedrijf is woedend op iemand die Eileen heet. In de zuiveringsinstallatie kwamen medewerkers van het bedrijf namelijk een onderbroek tegen met de naam Eileen erop. Besloten werd om er een foto van te maken en die online te zetten. Zetten. Bent u Eileen, schrijft het bedrijf bij die foto van de smoezelige slip. Uw onderbroek had een grote overstroming kunnen veroorzaken. Sky News schrijft erover. Het bedrijf heeft die foto naar buiten gebracht om aandacht te vragen... voor de enorme hoeveelheid troep die dagelijks door het riool wordt gespoeld. In het verleden kwam het bedrijf bijvoorbeeld ook tennisballen... en zelfs delen van een motorfiets tegen. En het bedrijf vraagt mensen om alleen de drie P's door te spoelen moet ik ze noemen? Ja. Plaspoep en papier. Zeker geen pants, zoals het bedrijf zegt. Jolanda van der Velden met de files. Het aantal files neemt ietsje af, maar het gaat nog wel heel erg moeizaam. De verreweg de meeste vertraging nog op de A50 Eindhoven richting Arnhem. De weg is daar dicht na een ongeluk met meerdere auto's. Tussen Os en Raafstein, 6 kilometer. Met meer dan een uur vertraging. Je kan er alleen maar via de vlugst langs. Beter nieuws over de A2, Belgische grens richting Maastricht. Draait nog langzaam tussen IJsden en Maastricht-Aken eh, Airport over zo'n... 10 kilometer, met ruim drie kwartier vertraging. Maar zoals gezegd, alle rijstroken zijn weer open. Het ging net al even over die verdwijntruc van Copperfield, Copperfield. Uh, dat is dan nog in het kader van de voorstelling. Maar in IJsland krabben ze zich achter de oren. Want daar hebben ze ook te maken met een spectaculaire ontsnapping. Zometeen meer, naar John Legend. I'm trying to find the word to stay. please stay. It's written all over my face That I can't function the same When you're not here I'm calling your name And no one's there And I hope one day you'll see Nobody has it easy I still can't believe you Found somebody new But I wish you the best I guess Cause everybody knows Fill up your head with he said, and she said It Seems like you just don't know. Voor negen is het, en John Legend op de radio. In IJsland krabben ze zich achter de oren, met name ook de politie... na de spectaculaire ontsnapping van een bitcoin-crimineel. Tot een paar dagen geleden zat deze Sindri Thor Stefansson eh, vast... maar nu is er dus een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Contact met correspondent Rolien Kreton. Rolien, vertel eens over die man, die bitcoin-crimineel. Waarvoor zat hij vast? Nou, Hij is een van de... Personen die verdacht wordt van wat ze in IJsland de grote bitcoin roof eh, noemen. En daarbij zijn eerder 600 computers op vier verschillende plekken gestolen. En ja, het bijzondere is van die computers dat het zogenaamde mining computers zijn. Dus die, die worden gebruikt voor het delven van... Bitcoins. De eigenaren van deze mining computers kunnen bitcoins verdienen uh, door de computers ja, complexe wiskundige problemen op te laten lossen. En die zijn weer nodig om uh, bitcoin transacties goed te keuren. Nou, IJsland heeft meerdere hallen uh, met deze uh, mining computers. Dat is omdat deze computers ja, energie vreten en IJsland hele goedkope energie heeft en lage temperaturen. Dus IJsland is aantrekkelijk voor uh, bitcoin mining. Maar dus ook aantrekkelijk voor, voor bitcoin criminelen. En dat is, dat is nieuw. En nou is hij dus ontsnapt. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Nou eigenlijk heel makkelijk. Hij is gewoon s'nachts uit het raam geklommen. Waarbij hij <lacht> ja, <waarbij die> hulp <lacht> heeft gehad van een medegevangene. En dat was ook niet zo moeilijk. Om, <lacht> omdat die, uh, ja, hij zat in voorarrest in een open gevangenis op het platteland. Uh, dus geen hek. Uh, gevangenen hebben toegang tot internet en telefoon. Dat is eigenlijk heel gewoon uh, in IJsland, omdat ja, het is een heel klein land, kleine gemeenschap, dus uh, als je vlucht, dan is het moeilijk om je te uh, verschuilen. Maar toen is hij gewoon naar het vliegveld uh, gereden en heeft hij het vliegtuig naar uh, Stockholm genomen, onder een valse identiteit. En het bijzondere is dat de premier van IJsland, uh, Katrien Jacobsotti, die zat volgens getuigen in datzelfde vliegtuig naar <lacht> Stockholm. Zij was op weg uh, om de uh, premier van India te ontmoeten. Dus zij was getuige van de ontsnapping van deze grote bitcoin-crimineel... zonder dat ze daar erg in had. Ja. En toen, ja, toen het vliegtuig in Stockholm landde... Uh, en toen ze erachter kwamen dat hij niet meer in zijn cel zat... toen was dat te laat. Toen was het vliegtuig land in Stockholm... en was hij al uit het vliegtuig gestapt en ja, verdwenen. Groot nieuws neem ik aan in IJsland... Ja, zeker. Want ja, dit, dit uh, kennen ze niet. Hè? En Dat is vooral veel ongeloof. Dat hadden ze niet zien aankomen. Het is een nieuwe problematiek. Uh, en ja, ook een nieuwe uitdaging voor IJ IJsland... waar ze nog geen goed uh, antwoord op hebben. Ja. Maar zelfs hoefde hij de lakens niet aan elkaar te knopen... wat je nog wel eens <laughs> in film ziet. Hij kon gewoon naar buiten. Los. Gewoon naar buiten, ja. ja. Goed, Nou, uh, ja, er, is, er loopt nu een internationaal opsporingsbevel. Dus uh, wie weet uh, heeft hij wel een snorretje opgeplakt. Dat zou ook maar zo kunnen natuurlijk. Rolien Kreton was dat. Over die bijzondere ontsnapping in IJsland van Sindri Thor Stefansson. Leden van de Staten-Generaal. Koning Willem-Alexander viert deze maand zijn eerste lustrum als staatshoofd. Hoera! Zaterdagavond van 7 tot 10. Je hoeft geen medelijden met mij te hebben. Ik heb een heel interessant leven. De bijzondere ontmoetingen die Nederlanders de afgelopen vijf jaar met hem hadden. Als de pers weg is, dan zie je net alsof er een figuurlijk een knoopje van de jas losgaat... en de stomdas wat losser. En dan is hij weer een acht keer. En de toekomst van de monarchie. Zaterdagavond van 7 tot 10. Er zit wel iemand voor u die uh, zeer goed in zijn vel zit en blij is met het ambt dat hij ja. wil uitvoeren. Vijf jaar koning Willem-Alexander met Margriet Spijker. Leven de koning! Op NTO Radio 1. Hoorah! Hoorah! Hoorah! Hoorah! Het nieuws van alle kanten. Ja. Hey, en hoe is het met de zaak eigenlijk?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 Ga naar liceo.nl en boek direct een examentraining bij u in de buurt. Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigma Liceo.nl Als enige examentrainer bewezen effectief. cure bestaat 10 jaar en dat vieren we met de... Grote onze cure kentekenloterij. Maak kans op schitterende prijzen! Hele lage prijzen! Lage prijzen? Ja, want Onsecure heeft nog steeds een hele lage premie. Oh ja, maar je maakt nu ook nog elke week kans op een jaar lang gratis denken: de grote Onsecure kentekenloterij. Speel gratis mee op Onsecure.nl. Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuis inwinkel en bestel. NTO Radio 1.